Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Ronald Plasterk is door kijkers van Pauw Witteman aangewezen als winnaar van het PvdA-debat dat bij de talkshow werd gevoerd. Het was het laatste debat tussen de vijf kandidaten voor het fractieleiderschap. Van de kijkers die stemden vond 43% Plasterk de beste, gevolgd door Samsom, Van Dam, Albayrak en Jacobi. PvdA-leden kunnen vandaag tot 12 uur hun stem uitbrengen voor de daadwerkelijke verkiezing van fractieleider. Vrijdag wordt de uitslag bekend. Rick Santorum heeft in de zuidelijke Amerikaanse staten Alabama en Mississippi de voorverkiezing voor het republikeinse presidentskandidaatschap gewonnen. In beide staten won de aardsconservatieve Santorum nipt van Newt Gingrich en Mitt Romney. Landelijk gezien gaat de gematigde conservatieve Romney nog aan kop. Maar ook Newt Gingrich wil nog niet opgeven, zodat nog onzeker is wie het op 6 november gaat opnemen tegen president Obama. Volgende voorverkiezing bij de republikeinen is zondag in Puerto Rico. De encyclopedie Britannica wordt niet langer uitgegeven op papier. Dat heeft de redactie bekendgemaakt op haar website. Encyclopedie gaat wel verder in digitale vorm. Britannica spreekt van een historisch moment in de evolutie van de menselijke kennis. De hoogredacteur noemt onder meer de voordelen van digitale media als reden om te stoppen met de papieren editie. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag vooral in het zuiden kans op opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort en Afrit Bunschoten, 2 kilometer. De A4, Den Haag Amsterdam, verzoek Wouden 3. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en Nieuwebrug, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM I love you from the bottom of my pencil case I love you in my songs I write and sing Name. Jennifer, Alison, Philippa, Deborah, I forget your name Jennifer, Alison, Philippa Sue Deborah, Annabelle I forget your name Jennifer, Alison, Philippa so song for is ZFM Zandvoort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 Cause the girls playing beer, probably get it back We having fun, partying till the break of dawn. go grab a cup, I don't know what people waiting on And I'm going to want a girl that I know I can take on In the zone, where I think I have lost my phone You can tell by looking in the party, straight crack And don't worry by girls, cause I like it like I'm max painted at my grandma's house Only your clothes over there, that's grandma couch I be filming the friends too, yeah I'm back on that Double D chicks hugging, I got racks on racks